Hij benadrukte dat de inkomensafhankelijke zorgpremie pas in 2014 ingaat en nog moet worden uitgewerkt. Op de A27 tussen Utrecht en Hilversum is bij Hilversum een ongeluk gebeurd met vier auto's. Er zou er ook gewonden zijn, maar de politie heeft erover nog niets gemeld. Rijkswaterstaat zegt dat er een ravage is ontstaan. Automobilisten op de A27 kunnen via de vluchtstrook langs het ongeluk. Tussen Utrecht en Hilversum staat een lange file. De Nederlandse hulporganisatie 1% Club heeft 100.000 dollar gekregen... van de Bill Melinda Gates Foundation. De ontwikkelingsorganisatie gebruikt het geld om mensen in ontwikkelingslanden... via een online platform te koppelen aan donateurs... die hen willen steunen met geld, tijd of kennis. Het fonds van Gates koos het Nederlandse idee... uit duizenden inzendingen uit 80 landen. De 1% Club zorgt ervoor dat mensen die het geld krijgen... via mobiele telefoons en sociale media... direct kunnen laten weten hoe dat geld wordt besteed.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 Het weer. Vanavond buien met kans op hagel en onweer. Vannacht vooral in de kustgebieden. Morgenochtend nog steeds vooral langs de kust buien. In de middag in het hele land regen. Het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB ah, Verkeersinformatie. Vielen bij Den Haag op de A12 naar Utrecht. Een nasleep van een ongeluk bij Prins Klausplein. Drie kilometer. Alle rijstokken zijn weer open. En u hoort het al in het nieuws. Problemen op de A27 vanuit het Zuiden naar Almere. Vanaf Goorkum naar Almere. 8 kilometer file tussen Utrecht-Noord en Hilversum. De nasleep van een ongeluk. Bij Hilversum is alleen de vluchtstrook bereikbaar. Het is beter om om te rijden. Dat kan vanaf knooppunt rijnsweert door om te rijden via Amersfoort. Partnertest vraag 86. Vindt u deze test zinvol? Ja, ga verder met vraag 87. Nee, ik bepaal liever zelf met wie ik contact leg.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 Zijn je op de naal altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max, maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes. Een heel goedenavond. avond. Wat gebeurde er bij de slag van Nieuwpoort? En wanneer leefde Willem van Oranje eigenlijk? Ja, grote kans dat u het antwoord ook niet precies weet, net als ik trouwens. Maar sinds kort is er de mogelijkheid om onze kennis te vergroten bij de zogenaamde collegeclub. En straks ga ik praten met de oprichter. Maar nu eerst ongehoorzame burgemeesters. Goedenavond. De burgemeester van Gieselande... verbiedt de politie een uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoeker aan te houden. Minister Gert Leers van Immigratie en Asiel... wil de Afghaanse familie Kadiri uitzetten. Maar burgemeester Bouwmeester van Koeverde weigert aan de uitzetting... Mee te werken. Burgemeesters van 40 gemeenten vormen één front tegen minister Leers voor Immigratie en Asiel. Ze willen niet meewerken aan het uitzetten van asielzoekers als dat leidt tot onrust in hun gemeente. Dit mag niet meer. Burgemeesters mogen de uitzetting van illegale vreemdelingen niet langer tegenhouden. Dat hebben de ministers Leers, Opstelten en Spies namelijk deze week laten weten. Goedenavond, oud-burgemeester Zeilmans van Beuningen. Goedenavond mevrouw Reentjes. U bent 33 jaar burgemeester geweest. U heeft ook een aantal uitzettingen tegengehouden. Kunt u van één ervan vertellen waarom u dat inderdaad in der tijd gedaan heeft? Ik heb één geval meegemaakt waarbij de psychische toestand van degene die moest worden uitgezet zodanig was. En er was ook alle reden voor dat ze die psychische toestand zou krijgen. Dat ik daar dwars voor ben gaan liggen. En u heeft toen gezegd tegen de politie, de vreemdelingenpolitie, uitzetten gaat niet gebeuren. Ik heb tegen de vreemdelingenpolitie, althans de eigen politie, want die doet het dan, gezegd op een gegeven moment, u mag daar geen medewerking aan geven. Uh, ze hebben overigens dat bevel niet opgevolgd, uh, maar ik had tegelijkertijd ervoor gezorgd dat ze mevrouw niet konden vinden. Oké, okay, want ze, ze, ze gingen toch wel degelijk aan de slag en ze luisterden niet naar u, begrijp ik? Uh, dat heeft uh, bij de politiestof tot enige problemen geleid, kunt u wel nagaan. Ja. Nou. Dit mag dus niet meer, deze toestanden. Uh, want deze week werd bekend dat de verantwoordelijke ministers... ik zei het, hè, willen dat burgemeesters eigenlijk een toontje lager gaan zingen. Uh, ze mogen de uitzetting niet meer tegenhouden. Um, en daar zouden dus ze namelijk ook het recht niet toe hebben. Concluderen twee hoogleraren. Die hebben een onderzoek daarnaar gedaan, voor de ministers. En onder hen was professor Brouwer van de Universiteit van Groningen. Die heb ik aan de lijn nu. Goedenavond. Goedenavond, mevrouw Eintjes. U heeft onderzoek gedaan. Waarom? Hebben burgemeesters in uw ogen geen recht om die uitzetting tegen te houden? Um, ja, omdat ze, laat zeggen, geen argument aan het recht kunnen ontlenen... om daaraan niet hun medewerking te verlenen. Overigens hoeven ze hun medewerking niet te verlenen. Het is een, de minister die rechtstreeks de vreemdelingenpolitie aanspreekt... en die de vreemdelingenpolitie opdracht geeft om een rechtelijke uitspraak uit te voeren. En in ons rechtstelsel is het nog één keer zo dat de rechter het laatste woord heeft... en, uh, en niet een burgemeester. Maar goed, wat, uh, wat uh, meneer Zijlmans net zei van uh, de vreemdelingenpolitie. Nee, het zijn mijn eigen politiemensen die ingezet worden. Uh, nee, daar vergist hij zich in. Uh, de, de, de, de politie valt uiteen in. Uh, politie die valt onder de burgemeester. En uh, dat zijn laat ik zeggen, de agenten die zich bezighouden met de handhaving van de openbare orde. En daarnaast zijn er een aantal mensen die een specifieke taak hebben in het kader van de uitvoering van de vreemdelingenwet, en die vallen onder de minister. En uh, ja, dus is het, kijk, en dat is ook een beetje het probleem. Uh, er zijn natuurlijk veel meer agenten die onder de burgemeester vallen. Dus getalsmatig zou daar een probleem kunnen liggen. Maar ja, ik denk dat de burgemeester gewoon geen enkele uh, argument aan het recht kan ontlenen... om de vreemdelingenpolitie een opdracht te geven om daaraan niet mee te werken. Nou hoorden Hoe we net meneer Zijlmans... Er is een heel dilemma, dilemma zitten, dat, dat, dat, dat zien wij ook wel in hoor. Dat, ja dat precies, het... want daar wilde ik naartoe. Meneer Zijlmans zegt net, die vrouw waar het om ging, in het geval waar hij het over heeft... die had ernstige psychische problemen. Uh, is dat een argument om te zeggen, ja, jij als burgervader moet zorgen dat het goed gaat met die vrouw? Dat zijn omstandigheden die ook de rechter meeweegt... En als de rechter tot de slotsom komt dat deze mevrouw uitgezet moet worden... ja, dan kan het niet zo zijn dat burgers... Hè, want in dit geval is het dan de burgemeester... maar waarschijnlijk met als argument dat burgers zich tegen die uitzetting verzetten... dat uh, die het recht bepalen. Ja, ik, ik, ik heb in het advies van... wij, moet ik zeggen, samen met mijn collega van de Vujon Schild... hebben wij wel, laat ik zeggen, parallel voorbeelden genoemd. En ze zeggen, ja, we hebben soms ook wel eens een situatie dat iemand strafrechtelijk veroordeeld is... En en dan wordt de straf pas een paar jaar na dato geëxecuteerd. Dan heeft die man zich weer op het goede pad begeven. Die verzorgt zijn zieke vrouw en dergelijke. Ja. Maar ja, de, de strafrechter heeft dan één keer gesproken... en gezegd van ja, hij moet toch een, een aantal maanden de cel in... En als de buurt zich dan verzet, of als de burgemeester zou opkomen voor het belang van hem... Ja, dan is het toch de rechter die daar uh, het laatste woord heeft. En zo is het in vreemdelingenzaken niet anders. Nou is het zo dat de burgemeester natuurlijk er is ja. om te zorgen dat de openbare orde ook gehandhaafd wordt. Hè? Ja. Stel dat nou niet die vrouw zichzelf iets gaat aandoen, maar dat de hele gemeenschap in opstand ja. komt. Staan op het, op het plein, iedereen staat te protesteren. Ja. Ja. Wat dan? Ja, nou ja, dat is, de, de burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. En wij hebben ook gezegd, als het echt uh, uit de hand loopt, dreigt te lopen... dan heeft die burgemeester een argument om te zeggen... Beste minister, wij kunnen op dit moment niet aan uw verzoek voldoen. We hebben goede argumenten. En wij noemen dat dan een, een, een, een situatie van bestuurlijke overlast. Het is te gevaarlijk voor de politie... om op dit moment uh, zijn medewerking, haar medewerking te verleden... aan de uitzetting van een vreemdeling. Maar ja, dat kan hooguit een tijdelijke situatie zijn van een paar dagen. Daarna moet hij er toch voor zorgen dat hij zoveel politie op de been brengt... dat ook de buurt uh, niet kan beletten dat het recht zijn loop krijgt. Nee, maar nou is het dus zo dat de, de politie eigenlijk degene is die nu moet luisteren ofwel naar de burgemeester... die ja. zegt, hoor eens even jongens, misschien heb ik wel helemaal geen rechter toe... want daar komt u tot die conclusie in elk geval. Maar ja. toch wil ik dat jullie niet optreden... of dat ze moeten luisteren naar de minister. Ja. Dat is lastig. Ja, dat is heel lastig. Dat is met name heel lastig voor de politie. Voor de Korpschef, die eigenlijk als het ware tussen twee vuren en ja. zit die enerzijds een opdracht van de minister krijgt, wil jij je, eh, je vreemdelingenpolitie aanzetten om deze mensen uit te zetten en die van de burgemeester een ander soortige opdracht krijgt. Nou, wat dat betreft is het denk ik ook goed dat we dit, dit onderzoek hebben uitgevoerd en dat nu duidelijk is hoe de, hoe de lijnen liggen. En eh, nogmaals, die burgemeester die kan in een positie van bestuurlijke overmacht. wanneer de hele buurt te hoop loopt en wanneer hij niet te Veiligheid van de politiemensen kan uh, garanderen, dan kan hij zich daartegen verzetten. Maar hooguit uh, tijdelijk. Het is nu één keer aan hem. Hij heeft een inspanningsverplichting om die openbare orde zodanig te organiseren dat het recht in ja. loop kan krijgen. Nee, helder. Uh, meneer Brouwer uit Groningen, Algemene Rechtswetenschap bent u hoogleraar in. Dank u wel. Graag gedaan. Terug naar uh, oud burgemeester Zeilmans van Beuningen. Nee. Nou, ik heb meegeluisterd. Deze meneer heeft meegeluisterd. Ja. Um, u, u heeft niet zozeer recht erop om het tegen te houden. maar u bent het gewoon niet eens met de beslissing om zo iemand nou, terug te ik sturen? Heb wel, ho, ho, ho. Ik <laughs> heb wel recht om ze tegen te houden. Ja. Uh, de politie staat onder twee, le, twee mensen die hem aansturen: dat is het Openbaar Ministerie in feite. In de bijzondere zaken misschien de minister van Justitie zou kunnen zijn. En de burgemeester. En het is niet zo op een gegeven moment dat we een halve politie voor de een of een halve politie voor de ander hebben. Dat is jarenlang wel de wens geweest van het Openbaar ja. Ministerie. Dus je ziet het, het anders Justitie, eigenlijk als het even maar dus mag die, ja, dan meneer berekenen. Dat klopt helemaal niet, dit verhaal. Jammer nee. voor hem, maar het klopt gewoon niet. Maar goed, los daarvan, want dit is nu in elk geval door, door uh, ja, onafhankelijke juristen onderzocht. Laten ja, we even dan deze vraag Ik ben vraag... ook onafhankelijke rust. maar kom. Goed, laten we heel even deze de, de, de, de juridische kant, even rusten. Want ja. in elk geval is dit nu de gang van zaken... en houdt meneer Leers zich hier aan en alle andere ministers. Die zeggen, we hebben het laten onderzoeken, zo ziet het. Um, ja, wat nu? de politie zit met het probleem dan. Ja, precies. De politie zat bij mij ook met het probleem... en zit dan weer nu op het ogenblik nog precies met hetzelfde probleem. Kijk, de mensen op een gegeven moment die in mijn geval... waar ik dan over spreek, een uitreiking deden van een bevel... waren gewone politiemensen... Dat was helemaal geen vreemdelingenpolitie die dat deed. Mm -hmm. Dus meneer Brouwer praat over iets wat gewoon in de praktijk heel anders gaat. Maar u vertelde en, ook die, dat en, uw en politiemensen de politie niet naar u wilden luisteren. Nou, die politiemensen hebben per ongeluk tegen de opdracht in dat toch gedaan. Dat is per ongeluk gebeurd. Dus eh, men heeft binnen het korps niet duidelijk doorgegeven wat daar dergelijke zaken voor een opdracht was verstrekt. Terug naar de, de situatie zelf, hè? bijvoorbeeld die mevrouw waar u het over had, die ja. psychische problemen. U heeft haar laten onderduiken, begrijp ik, om te zorgen dat ze uiteindelijk niet het land uit moet? Ik heb mevrouw het advies gegeven om op die tijdstippen niet op het adres aanwezig te zijn waar de politie langs zou komen. En uh, ik moet zeggen, dat, uh, ja, dat is letterlijk inderdaad onderduiken. Ja. Want wat is er in uw ogen zo fout aan het systeem zoals het nu is? Wat, gaat er Kijk, fout? wat er fout gaat, de rechter bij het nemen van een beslissing op een gegeven moment gaat helemaal niet uit van de psychische gezondheidstoestand van die mevrouw. Dat wordt zelfs niet eens bekeken. En waar ik achter kwam, wegens een contact wat ik in Duitsland had en, en de Duitsers vroeg hoe gaan jullie met dit soort problemen om. Dan zeiden ze nou de eerste eis die wij stellen is dat mevrouw psychisch gezond is. En daar hebben we gelet op datgene wat ze heeft meegemaakt. Ernstige twijfels over. En ook gelet op de situatie waarin ze nu beland is. Dus u zou ernstig moeten twijfelen aan haar psychische gezondheid. En die heb ik vervolgens laten uitzoeken. En dat bleek inderdaad niet gecontroleerd te zijn. Niet aanwezig te zijn. In dit geval zelfs suidaal. Acuut suidaal als ze uitgezet zou worden. En ik heb toen gezegd, we gaan op deze manier niet met leven spelen. Dat doen we niet. Kom, eh, politie, u krijgt de opdracht... om een dergelijke bevel niet uit te reiken. Maar ik was niet zeker van de zaak dat de politie wel mijn opdracht zou opvolgen. En ik heb vervolgens ook het advies gegeven... om niet op het huisadres aanwezig te zijn. Maar goed, als Nederland eh, voor uw gevoel dus niet rekening houdt... met de, de psychische gesteldheid hè, van deze dame ja. bijvoorbeeld... dat ja. is dan toch heel raar en waarschijnlijk ook in strijd met allerlei regels, of niet? Nou, ik weet niet of daar op dat gebied regels zijn. Ik heb wel andere regels die overtreden voor de Nederlandse samenleving, maar ook dit op dit gebied bedoelt u? Ook wel op dit gebied. Namelijk? Ja. Wat dan? Ja, ja. Nou, we hebben een uitgebreid verdrag voor de rechten van het kind. Dat is een internationaal gedrag wat wij getekend hebben. Daar staat in dat het belang van het kind altijd voorop moet staan. Nou, in dit geval waren er minderjarige kinderen. Die, dat belang van die kinderen, dat moet meegewogen worden, wordt gewoon niet meegewogen. Kijk, ik bedoel, wij overtreden gewoon in feite de internationale afspraken. Wij zijn helemaal niet zo'n net land als altijd lijkt. Ik ben met al die ervaringen langzaam maar zeker tot de conclusie gekomen... dat je op de ogenblik beter in Duitsland kunt wonen dan in Nederland. Maar als Nederland inderdaad wat u zegt, hè, want overigens uh, zegt minister Liers dat het een interpretatieverschil is en ook een, een meningsverschil... eigenlijk of er hier verdragen worden geschonden. Hij zegt we helemaal niet, wij houden ons gewoon aan alle verdragen. Er is helemaal niks aan de hand. Als ja. het wel zo is wat u zegt, dat die verdragen worden geschonden... dan is het toch zo dat wij als Nederland daar op de vingers voor worden getikt? Dat worden we ook, maar dat gebeurt informeel. Dat gebeurt niet formeel, want een persoon die uitgeprocedeerd is... en waarvan men verwacht dat hij eventueel naar het Europese Hof zou kunnen gaan stappen... daarvan wordt gezorgd dat hij zo snel mogelijk het land uit wordt gezet... Dus men begint met andere procedures en je moet bovendien een advocaat hebben die nog bereid is om dat te gaan doen, etc. Dat is een buitengewoon moeilijke weg. En die zaken die worden dus gewoon niet voorgelegd in, in Luxemburg. Daar komt het verhaal op neer. Maar die mensen worden dan ons land uitgezet? Die worden dan ons land uitgezet, die zijn dus ongewenst, ja. Ja, zo is dat mevrouw. Ja, Ik schaam me ook voor de Nederlandse samenleving af en toe, maar ja, het is nu helemaal zo. Ik moest die de tendaatsers uitleggen en u kunt zich voorstellen op een gegeven moment, ik heb zelf de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt, maar ik had er een heel, heel naar gevoel bij. Maar hoe worden ze dan ons land uitgezet? Want uh, zij weten dan toch dat ze moeten onderduiken? Of, hoe, ja, ja, goed, hoe lukt het dat, dan dat de doen. overheid wel? Dat nou, lukt de overheid ook niet. Als u de aantallen die uitgezet zouden moeten worden eh, vergelijkt met de aantallen die daadwerkelijk uitgezet worden, dan ziet u ook het probleem wat vervolgens ontstaat. Doordat mensen zich op een gegeven moment aan deze juridische gang verder onttrekken. Wat bedoelt u daarmee? Nou, gewoon dat ze zorgen dat ze er niet zijn en dat de overheid ze niet meer kan vinden. Die ja, mensen ja, wonen die dus gaan in vraten, de illegaliteit, die, bedoelt u? Die, die duiken dus de illegaliteit in. Ja. ja. Wat raadt u, want u bent inmiddels burgemeester af. Wat raadt u u uw collega's, die nu nog wel burgemeester zijn, wat raadt u ze aan? Want dit is dus, hè, u zegt, het is onzin wat er allemaal geconcludeerd wordt... en wat er in de brief staat, ik ben het er niet mee eens. Maar wat, wat raadt u ze aan? Want dit wordt wel het beleid. Nou, ik denk, maar dat is ongetwijfeld door het Nederlands Genootschap van Burgemeester en wel gedaan worden, Er zal dus heel kritisch gekeken worden naar de brief van die beide hoogleraren. Mm -hmm. uh, zeker ook omdat je nu een splitsing krijgt in de bevoegdheden in de politie zelf, iets wat we tot nog toe niet hebben meegemaakt, dus dat zou iets nieuws zijn. En volgens mij is het staatsrechtelijk ook niet juist. Maar goed, daar zou je over kunnen discussiëren. Ik denk dat ze dat heel hartig zullen moeten bekijken. En in acute gevallen, ja, kijk, het is niet zo dat elke asielzoeker die bij mij aan de deur klopte een warm onthaal kreeg. U moet dat heel goed zien. Ik heb ook wel eens mensen meegemaakt en ik zei, ik weiger verder elk gesprek want ik vertrouw jou niet. Ik bedoel, Dat gebeurt ook. Maar als je op een gegeven moment erachter komt dat bepaalde dingen niet gebeuren en je bent burgemeester, dan vind ik het een van de belangrijkste dingen om nog te checken of de, in dit geval de bureaucratie zou ik willen zeggen. En dat is een samenstel van rechters en ambtenaren. Maar of de bureaucratie niet bepaalde dingen over het hoofd heeft gezien en toevallig toch geen fouten maakt. Wij moeten wel proberen een menselijk systeem te hanteren. En hoe is het nu met die mevrouw die u uiteindelijk geholpen heeft om het land niet uitgezet te worden? Ik heb vervolgens een vrij uh, pittig gesprek gehad met het hoofd Vreemdelingenzaken. Vanuit Den Haag uh, kwam die uh, bij me en uh, dat, daar hebben we dus een uh, gesprek gehad over deze uitzetting. En hij was het met me eens, en die naar levensbedreigende omstandigheden waren, dat ik mij toch opnieuw met de IND zou moeten verstaan. Dat heb ik gedaan. En uh, mijn vrouw is op de ogenblik nog in Nederland. Goed. Dank u wel in elk voor, uh, voor uw toelichting. Ik ja, sprak met heer Zelmans, oud-burgemeester dus van Beuningen. En we spraken over het feit dat burgemeesters niet langer... uitzetting van vluchtelingen mogen tegenhouden. Dank u wel. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Wat was de culturele revolutie in China? Die werd doorgevoerd door Mao. De vraag is, naar welke persoon uit de 16e eeuw zou dit kinderlied verwijzen? A. Ah, naar Jan Huigen van Linschoten. Een... 1600, slag bij Nieuwpoort. Maar de vraag is, wat gebeurde daar nou eigenlijk bij die slag bij Nieuwpoort? Legeraanvoerder... Ja, wat gebeurde er eigenlijk bij de slag bij Nieuwpoort? Frederike Lips, weet u het? Ik niet namelijk. Uh, ik heb het toevallig net gehoord op het college. Namelijk, wat gebeurde er? De slag in uh, tussen de Spanjaarden en, uh, en in Nederland. Uh, de beslissende slag eigenlijk? Heel goed. Um, dit soort vragen, hè? <laughs> ja, ik zie u ook een beetje boe. Uh, uit een geschiedenisquiz. Die, uh, ja, die weten we heel vaak niet meer precies hoe het nou ook weer zit. Weer ergens een beetje vaag, maar niet precies. Uh, en sinds kort kunnen we onszelf laten bijspijkeren via u. Via uw club, de collegeclub. Die heeft u opgericht. Um, Frederik Lips. Um, wat is dat, collegeclub? College Club is een onderneming die colleges aanbiedt in de avonturen voor hoogopgeleide young professionals. Gericht op het vergroten van de algemene kennis mm -hmm. en daarnaast uh, gericht op het vergroten van je netwerk. En waarom moeten we dit soort dingen weten? Waarom wilde u dat? Waarom ik het wilde is omdat ik uh, vind dat de algemene ontwikkeling uh, als je... Uh, uh, en dat het vergroten van je algemene ontwikkeling... is eigenlijk een verrijking voor jouw overtuigingskracht. En jou dus ook een betere professional maakt. Is het zo, want u heeft dat opgericht. U was voormalig advocaten. Bijna ja. zes jaar bent u advocaat geweest, arbeidsrecht. Ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht. Ja. Dan is het helemaal niet belangrijk om te weten... hoe het precies zit met Willem van Oranje, toch? Nee, dat klopt. In die zin dat ik uh, er wel van overtuigd ben... dat hoe meer algemene kennis je hebt... jou uiteindelijk een betere professional maakt. Omdat op het... wat voor manier dan? Nou, het gaat niet alleen in gesprekken met cliënten of met uh, medewerkers over het contract dat je dan zozeer aan het afsluiten bent. Maar het gaat uiteindelijk om het hele bredere kader waarin we nu leven. Uh, dat het van belang is dat je meer weet dan wat je doet. Want dat, is, dat, voel, dat voel je aan iemand of je algemene ontwikkeling heeft of je dingetjes weet. Is dat goed om te weten? Ja, dat denk ik wel. Want uh, uh, u, u was als advocaat. Op een gegeven moment liep u tegen uw eigen gebrek aan algemene ontwikkeling op? Dat klopt. En welk moment was dat? Dat was niet zozeer één moment. Maar uh, gedurende die vijf en een half jaar dat ik werkzaam was als advocaat... had ik meermalen het idee, hoe zat het ook alweer? Uh, bijvoorbeeld, uh, nou dat is alweer een hele tijd geleden... maar dat meneer Balkenende toen verwees naar... Uh, in een gesprek, de VOC-mentaliteit is weer terug. Ja. En eigenlijk verwees hij toen naar de handelsgeest en de durf. Maar in feite verwijst hij natuurlijk dan ook... naar een hele heftige en gewelddadige handelswijze. Ja, we moesten weer meer VOC, toch? Dat was we moesten, het. Ja, en dan... Toen, wat dat was bijvoorbeeld ook een moment dat ik dacht... wat, wat was dat dan ook weer precies? En ja. wat weet ik daar nog van? En uh, ik, ik miste eigenlijk het kader. Ja. En bent u gaan googlen? Van, hoe zat dat ook alweer? Ja, precies. En, en dat was een moment... en vervolgens uh, tijdens het lezen van de krant... of ik uh, koop regelmatig ook het historisch nieuwsblad... of uh, je maakt reizen naar... zo was ik een keer in Vietnam... en uh, was ik in het plaatsje... Jem Bien Phu, moeilijk uit te spreken. Uh, wat uiteindelijk de laatste slag in de Vietnamoorlog uh, was. Maar wat was dat dan eigenlijk? Wat wa waarom was er eigenlijk die Vietnamoorlog? Uh, allemaal uh, feiten die dan, uh, waarvan ik dan dacht, hoe zit het ook alweer? Ja. En toen dacht u, hé, hey, wat is dit eigenlijk ontzettend leuk... om hier eens even serieus een professioneel vak van te maken. Ik zeg mijn baan op en ik ga andere mensen... die hebben hier vast ook behoefte aan... ga ik ervoor zorgen dat zij colleges kunnen volgen. Ja, ik organiseerde dit al een jaar, uh, terwijl ik werkzaam was als advocaat. Omdat ik dus zelf die verdieping en verbreding zocht. En uh, met mij hebben zich uh, mede-jong professionals aangesloten... bij dat idee van mm -hmm. hoe zit het ook alweer. Ja, Dus meer Want, wat variëren ze? Er? Uh, het zijn uh, allerlei vakken gericht op het vergroten van de algemene kennis. Dus de onderwerpen variëren van belangrijke hoofdpersonen... uit de vaderlandse geschiedenis, uh, mondiaal ingrijpende oorlogen... of uh, momenteel ook een actueel college over de dynamiek van de wereldpolitiek. Maar is het niet zo dat er gewoon allerlei colleges bij de Open Universiteit, bij de Universiteit, gewoon. Die zijn, er zijn toch volop cursussen waar je dit soort dingen kan leren? Dat was er niet. En uh, ik heb uh, een aantal jaar deze mogelijkheden onderzocht... bij universiteiten in Leiden, Utrecht en Amsterdam. En uh, omdat dat er niet was, heb ik het zelf opgezet. Want wat ik wilde was uh, blijkbaar uh, iets anders dan anders. Ik wilde uh, één college per maand, dus niet te vaak en dan ook niet te lang. En het leukste zou ik het dan ook vinden met gelijkgestemden. En uh, vaak worden colleges toch overdag aangeboden of uh, ja. niet met mede jongeren. Maar is het zo, want u hebt bijvoorbeeld slag bij Nieuwpoort of bijvoorbeeld de VOC mentaliteit. Nou, s'avonds na je werk een beetje googelen, Is dat niet voldoende? Krijg je dan niet voldoende antwoord op al je vragen? Dat is toch minder inspirerend. Ja. Um, nou was het zo dat er natuurlijk een heleboel uh, mensen van statuur inderdaad ook wel eens een uh, steekje laten vallen. Ja, want misschien heeft u ook nog meegekregen... dat er was een, een pijnlijke situatie met um, premier Rutte in april dit jaar. Ja. Uh, ja, weet u het nog? Ik denk dat ik weet waar u aan ja. refereert. Uh, het was tijdens een traditionele persconferentie. Uh, aan het einde van de week is die altijd. En dan komt er traditiegetrouw de laatste vraag... van journalist Julius Visjager. Nou, en toen gebeurde er dit. Een hele andere vraag. En dat gaat namelijk over de Hollandse schouwburg. U weet wat dat is? De Hollandse schouwburg in ja. Arnhem? U heeft toch geschiedenis geschreven? Jazeker. Weet even. u toch wat de Hollandse Schouwburg is? Ja, verspreid het toch even verder in. Nou, zal het u nog even <laughs> vertellen. Wat ik u wil vragen, die Hollandse Schouwburg, dat weten zelfs psychiaters niet in Nederland. Wat dat is. En een Joodse arts van mij, die zegt dus dat er iets aan moet gebeuren. Bent u het met mij eens <laughs> dat daar wat aan moet gebeuren? Dat die mensen dat niet weten? Nou, in ieder geval ben ik het met u eens dat ik er meer van zou moeten weten. Want... Nou ja. Zoals u net zag, sta ik dat... een beetje mijn mond vol tand. Ja. Ja, je, het was wel grappig, toch? Of erg? Uh, daar heb ik niet zozeer een mening over. Nee. Ik denk dat iedereen zijn moment heeft van... ik zou er meer van moeten weten. Ja, want die young professionals... Rutte zou ook kunnen aanhaken bij de young professionals... of is hij te oud? Uh, ik denk dat het aan ieder zelf is om te beoordelen... of hij een young professional is. Uh, maar tot nu toe schuiven, schuiven deelnemers aan... in de leeftijd 26 tot ongeveer 38. En wat zeggen ze? Wat vinden ze leuk? Uh, met name dus de colleges waarbij hun algemene ontwikkeling wordt vergroot... Uh, gestoken in een sociaal jasje. Even uh, een uh, beetje toelichten. <laughs> uh, wat bedoelt u daarmee? In dat sociale jasje bedoel ik. Of bedoelt u gewoon gezellig met elkaar napraten en Precies. lekker uh, aan, aan de wijn en aan het bier? Gewoon ja. gezellig netwerken? Inderdaad. En ondertussen heb je ook nog wat meegekregen? Ja. Dus dan uh, wordt er of bij het biertje en na nagepraat. Of mensen treffen elkaar dan toch weer... Uh, wat ik dan zie gebeuren via social media. En uh, om ook weer je zakelijk netwerk te vergroten. Want dan hoor je toch weer eens even... waar zit jij in, in jouw vakgebied? Of wat doe jij? En wie weet, kunnen we nog wat samen? Maar is dat inderdaad niet dan uiteindelijk een soort... Uh, is dat niet eigenlijk de reden dan? Dat er een soort netwerkje ontstaat van mensen... die gewoon het leuk vinden om met elkaar na te denken... over maatschappelijke thema's... Een soort ronde tafel. Nou, wat mij betreft is primair uh, het doel kennis vergroten. En een uh, nevengevolg of eigenlijk een, een secundair doel is dan het vergroten van je sociale netwerk. Ja. Want noem eens iets wat u heeft nu de afgelopen tijd heeft geleerd of al die mensen hebben geleerd, waarvan we denken, oh ja, wat leuk, dat wist ik inderdaad niet. Uh, goed, even denken. Uh, ik was laatst op college. Uh, uh, uh, ja, bij uh, het laatste college over helden en schurken in de Vaderlandse geschiedenis. En uh, daar werd mij verteld dat er uh, vier jaar lang onderzoek is gedaan. naar uh, of de kogelgaten in uh, het Prinshof in Delft authentiek waren. Van. Uh, Willem van Oranje mm -hmm. en of de laatste woorden die hij, zijn beroemde laatste woorden die hij heeft gesproken eigenlijk echt waar zijn waarin hij dan zegt heb medelijden met mij en met mijn arme volk en ik heb dat toen wel een tijd geleden in de krant gelezen maar ik dacht toen waarom is het eigenlijk relevant of hij er die woorden heeft uitgesproken en uh, uiteindelijk hebben dus ook die woorden daar mede toegeleid dat wij nu vier eeuwen later... Nederlanders hem nog steeds associëren als de vader des vaderlands. En dat die woorden dat wel kracht hebben bijgezet. En wie vertelt dit bijvoorbeeld? Wat voor soort docenten staan daar? Dat zijn uh, veelal gepromoveerde docenten... verbonden aan universiteiten in Amsterdam en uh, Leiden. Is het zo dat het eigenlijk zo is dat omdat we dat allemaal moeten bijspijkeren... we ook kunnen, kunnen concluderen dat onze lagere school eigenlijk niet goed genoeg is? Dat zou ik niet willen stellen. Uh, ik denk dat... Uh, veel onderwerpen wel aan bod kunnen zijn geweest... maar dat het uh, ook bedoeld is van, hoe zit het ook alweer? Dus juist omdat we het hebben gehad, maar nu... Het is allemaal weggezakt. Weggezakt en we zijn inmiddels toch alweer twaalf jaar verder. Ja. Is het of ook niet nog iets maar. gewoon voor, voor... ik bedoel, young professionals zijn het dan nu, hè, begin ja. dertigers... maar iets voor juist de oudere mensen die ook alle tijd hebben... en het leuk vinden om dat allemaal nog eens even op te rakelen? Ja, dat, uh, daar ga ik in de toekomst zeker mee bezig. Ja. Is een plan. Is een plan. Succes. Dank u wel. Ik sprak Frederik Lips, oud-advocaat dus en oprichter van College Club. Een organisatie waar je colleges kunt volgen over aller, allerlei soorten onderwerpen om je algemene ontwikkeling bij te spijkeren. Wellicht iets voor Willemijn Veenhoven van bnn 2 <laughs> Nou, wat verdorie, wanneer kan ik beginnen, zou ik zeggen. <laughs> um, wij hebben het over Serious Request. Die zijn ze alweer heel hard aan het opbouwen. Um, en het gaat altijd als ongelooflijk veel aan de hand achter de schermen. Wat dat allemaal is, dat hoor je zo. En wat betekent het als Mid Romney president wordt? Of wat betekent het als Obama president wordt? Namelijk letterlijk, wat betekent het voor de Amerikanen... op het gebied van zorg, van studeren, buitenlandbeleid, dat soort dingen? Ga je allemaal horen bij ons. En nog veel meer. Maar eerst het nieuws van half negen. Hier is Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal. De VVD-fractie blijft achter het regeerakkoord staan. De fractie heeft een groot deel van de middag vergaderd over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Fractieleider Zijlstra noemt de premie een pijnlijke maatregel. Maar de fractie steunt u wel. Hij benadrukte dat de inkomensafhankelijke premie pas in 2014 ingaat en nog moet worden uitgewerkt.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 Rijkswaterstaat spreekt van een ravage... maar denkt dat de A27 rond deze tijd weer opengaat. En de storm Sandy heeft in New York zeker aan 37 mensen het leven gekost. Burgemeester Bloomberg heeft gezegd dat hulpverleners nog steeds bezig zijn... met de zoektocht naar slachtoffers. Volgens hem zijn er twee grote uitdagingen. Het op orde brengen van het openbaar vervoer... en het herstellen van de elektriciteitsvoorziening. Honderdduizenden mensen zitten nog steeds zonder stroom. Vooral in de stadsteden Manhattan en Brooklyn. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 1 over half 9. Goedenavond. De climax van de Amerikaanse verkiezingen is in zicht. Dinsdag dan is het zover. Nou, wij kijken straks al wat verder. Wat verandert er als Romney wordt gekozen? En wat heeft het voor invloed op de gemiddelde Amerikanen als Obama nog vier jaar in het Witte Huis blijft? En het zijn spannende tijden in Den Haag. Het loopt bij de VVD Dunder de Broek. Nu zo'n beetje iedereen ontevreden is over de plannen rond de zorgpremie. Zometeen het allerlaatste nieuws. En we hebben hier zo Michael Stuur, Dat is de grote man achter Series Request. Um, van de week las ik dat Kane, Caro Emerald en Go Back to the Zoo... die gaan optreden tijdens het eindconcert. En wij vragen ons af hoe ver zijn ze alweer met de plannen. En het is een waanzinnige operatie achter de schermen. Zometeen meteen weet Michael Stuur, hoe het zit. Wil je mee twitteren? Dat kan via de hashtag bn 2 En uh, dan kan je ook iets over Luc kwijt, ja. als je daar zin in hebt. Nou ja, nodig de mensen uit. Ja. <laughs> Nieuws zo meteen in het today's topics over de politiek uiteraard. Verder de kinky gebeurtenis op de massagetafel. Een emotionele oproep is er ook uit Zeeland. Mensen, alstublieft, hoort die vochtige doekjes. Niet in het riool, maar in de vuilniszak. is ontzettend belangrijk, Willemijn. Hou je er nou eens een keertje vochtige aan? Vochtige doekjes. Vochtige doekjes in de prullenbak, niet in de wc. <laughs> Waarom? Dat gooi je zo meteen. Mm, ga nu wachten. <laughs> Waar laat jij altijd je vochtere doekjes? Ja, je weet je nee, dat wil ik ook helemaal niet weten. Hoe is het met de sport? Um, ja, goed. goed. En Hoe is het nog met je baard? Op, nog ook, goed. Bezig. ook goed en ook ja. nog volop bezig. Ja, ja, je laat het ook helemaal <laughs> goed, hè? Uh, nee. uh, nou, ja... Uh, hou je het wel een uh, beetje bij? Uh, sportnieuws? <laughs> <laughs> ik kan, hou alles altijd een beetje bij, dus het, dat ook. Uh, dat ook, ja. oké. Okay. Interesting. Het kan nog net. Ik zou het wel nu een beetje... Uh, de ja. Mijn gaat over sport. Sportnieuws. Uh, ja. Er komt hij aan. Er is geen geld meer voor de Vuelta. Dat was de boodschap van de provincie Drenthe vandaag. Het plan was om in 2015 de wieleronde van Spanje te laten starten in Emmen. Maar door dat plan gaat nu een streep. De provincie bespaart zo'n 600.000 euro... door niet langer mee te doen aan de organisatie. We horen daarover gedeputeerde Art van der Tuk. Wij doen dat omdat... Provincie Drenthe een hele arme provincie is. Uh, wij uh, ook geconfronteerd worden met de vele bezuinigingen die in Nederland aan de hand zijn. En wij echt werkelijk elke euro nodig hebben om te kunnen doen wat wij moeten doen in de provincie Drenthe. En in die afweging en ook in de beeldvorming rond de professionele wilrennerij na de affaire Armstrong valt dan de afweging uit naar toch de Gelden beschikbaar houden... voor wat wij in de provincie moeten doen. Als het aan de organisatie ligt, komt de Vuelta in 2015 gewoon naar Nederland. Er is geen reden voor paniek. Voorzitter Jos Vaasen. Gelukkig niet. De Vuelta heeft vijf etappes. Dus er zijn tien, twaalf steden mee betrokken. Er zijn vijf provincies in gesprek met ons. Eén ja, één provincie eraf, maar die twaalf steden zijn er niet afgehaakt en die andere provincies ook niet. Dus ik ga nu door... om een verandering een beetje in, in, in koers en parcours te krijgen. Maar uh, het ziet er nog altijd goed uit. En ik ga er nog vanuit dat er vooral tot 2015 naar Nederland komt. Tennisnieuws dan. Voor het eerst in twaalf jaar heeft Nederland weer een tennisser op de ATP Masters. Dat is het grote eindejaarstoernooi in Londen. Het gaat om een dubbelspecialist, Jean-Julien Royer. Hij plaatste, plaatste zich vandaag met zijn Pakistaanse partner Kereshi... voor, de, voor het prestigieuze eindejaarstoernooi. Ze deden dat door in Parijs de kwartfinales te bereiken. En daardoor zijn ze nu zeker van de beste acht van de wereld. Paul Haarhuis was in het jaar 2000 de laatste Nederlander... die meespeelde op de Masters. Ja, dan had ik het um, grootste nieuws voor het laatst bewaard... omdat het nog bezig is. Maar het is nog net niet helemaal het grootste nieuws... want FC Twente dreigt te worden uitgeschakeld in de KNVB-beker door FC Den Bosch. Dat betekent dus dat de koploper van de Eredivisie gaat verliezen... van de nummer 12 van de Eerste Divisie. Het staat in de blessuretijd, waarvan zometeen de vierde minuut gaat aanbreken. 2-1 voor Den Bosch. En als ik het in mijn oog goed heb gezien... is zojuist een tweede speler van FC Twente ook van het veld gestuurd. Dus we spelen ook nog eens met 11 bossenaren tegen negen tukkers. Moeten we die laatste minuut nog volpraten? Ik vind het van wel. Ik kan trouwens ondertussen nog wel even zeggen... dat we straks in Langs de Lijn aandacht hebben voor de andere wedstrijden in de Beker. 6 tegen Feyenoord. Dat is een hele leuke wedstrijd. Een oh, Rotterdams wacht. onder onsje. Uh, daarover meer dus na tienen in Langs de Lijn. En dan je is gaat het nu, nu aftellen even, geblazen. Ik zou even live commentaar doen als ik jou was. Nou ja, dat is nog een halve minuut. We hebben 93 minuten en 30 seconden gespeeld. En natuurlijk is Twente in de aanval. Want dat moet proberen de verlenging uit te slepen. En dat gaat denk ik niet lukken. Want de keeper van den Bosch heeft de bal. Het is over en uit, denk ik, voor de koploper van de Eredivisie. Want Den Bosch gaat nu voor 3-1. Neem me niet kwalijk dat ik niet weet welke bossen speler dat is die nu naschiet. Maar het gaat erom dat uh, de laatste 10 seconden weg tikken. Zullen we dan aftellen, zoals ze bij SBS dan altijd heel goed kunnen? Negen, acht, zeven, 7, zes. Oh, jij loopt voor. De laatste poging van Twente, 3, die er niet 2, eens komt. 1. En dan zal er waarschijnlijk nu worden afgefloten... Nou. nou, er komt nou. nog een aanval, ben ik bang. Uh, nou. Ja, ik kan je ja. hierbij niet helpen. Jij moet, het, <laughs> jij moet dit echt zelf doen. Ja, wat moet ik vertellen? ik het een televisiescherm en ik <laughs> zie uh, uh, trainers. En hier is een... Ja, het, ja, het is klaar. Het is klaar. Het FC is Twente klaar. er dus uit. Weet je? En dus hebben we weer een grote verrassing in het bekertoonom. Den Bosch gaat door. En wie die laatste drie ploegen zijn bij de laatste 16 van de KNVB-beker, dat vertellen we in langs de lijn. Bloetjespraat. Ja. Hendrik Schut, dankjewel. Umma ja. da vi gira va bene. Si tu la parla americano. Vanna sa parla amore sotto luna. Come darene un cade di I love you. Pa americano. Speak, no Americano, Jolanda Bicol versus Die Na meer dan vier uur discussiëren kwam de fractie van de VVD. zo'n twee uur geleden eindelijk dan naar buiten. Nou, het, uh, je hebt het gehoord, het ging over de zorgpremie. en het was een heftige en emotionele discussie. En dan was er Michiel Breedveld vanuit Den Haag. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij stond daar buiten de fractie op te wachten. en het was inderdaad een emotionele bedoeling. Nou, dat zeggen ze. Uh, Stoomafblazen heet dat officieel. Dat zijn de uh, woorden die gebruikt zijn. Uh, nou, via de binnenlijn uh, krijgen wij wel door dat verschillende uh, kamerleden van VVD-huizen toch wel ernstig geschrokken zijn. En dan zou je ook wel kunnen spreken van een blunder van formaat. Want afgelopen maandag hebben zij naar rijp beraad besloten hiermee in te stemmen. Ja. En kennelijk zijn ze er dus heel erg van geschrokken. Zeker ook van de ophef die dat in de achterbanden teweeg brengt. Uh, ja, en... Even voor de duidelijkheid. 8,5 miljoen uh, werkenden in Nederland gaan erop vooruit met deze regel. En uh, een grote groep dus van zo'n 4,5 miljoen werknemers... die gaan erop achteruit en die roeren zich stevig. En daar zit natuurlijk een belangrijk deel van de VVD-achterban. Ja, uh, maar ja, stoom afblazen. Maar ik hoorde, jij hebt een soort regel. dat ja, als er voor een bepaalde ja. tijd eruit zijn... dan is het wel of geen echte crisis. Ja, nee, uh, kijk, je kunt praten zolang je wil. Maar als je nog niet buiten bent voor de grote journaals beginnen... dan is het crisis is ja. ja, maar ja. dat, is, dat is, dit valt een beetje in de categorie... als uh, beveiliger kor bij Algemene Zaken de hekken op het Binnenhof plaatst. <laughs> dan weet je ook dat het menens is. Uh, het, het is ja, altijd een beetje koffie dikijken. Ze waren er dus kijken. voor acht uit. Dus ja, ja voor half niet, acht. niet voor zessen. En dat is toch nee. ook een belangrijk eikpunt. Ja, ja. Um, kort daarna kwam Halbe Zijlstra inderdaad naar buiten. En uh, niemand van de fractie mocht het woord voeren behalve hij. Alleen Edith Schippers, de demissionair minister van Volksgezondheid... en ook beoogd nieuwe minister, zijn wat, maar Halbe die moest het woord voeren en ja, dit was zo'n beetje de bezweringsformule. Wij hebben uh, eerst een fractievoorzitter gekozen en dan, dan ben ik geworden, zoals u. Ja, lekker start. Nou ja, we hebben een stevige discussie gehad. Uh, uh, dat is natuurlijk, zoals u heeft gemerkt, de nodige commotie ontstaan.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 De VVD, uh, dat, dat moet niet veel gekker worden. In Den Haag uh, wordt al een beetje gesmoest van... ja, waarom hebben ze dat niet veel eerder gezegd? Want Samson bood gisteren in het debat al de opening van... natuurlijk kunnen we erover praten. Ja, welk deel van dit antwoord begrijpt u niet? Maar ja, Rutte was toen heel stellig. Nee, dat gaan nee, we allemaal niet doen. Nee, maar ja, dit is natuurlijk een vurig gewenste maatregel... van de Partij van de Arbeid. is voor die partij dan ook makkelijker om wat water bij de wijn te doen. Ja. Maar als de VVD dat gaat doen, dan uh, klopt de PvdA netjes op de deur van, hoho ho, dit hadden wij ja. gewoon afgesproken. En dat is overigens, en dat maakt de verwarring uh, dat de verwarring nog steeds niet uit de, uh, uit de wereld is. Henk Kamp, hè, de, de informateur, uh, van VVD-huizen, beoogde nieuwe minister Economische Zaken... die kwam zojuist zijn sollicitatiegesprek doen bij, uh, bij Mark Rutte... en zei van nee, wij gaan dit gewoon uitvoeren. Wij hebben onze handtekening hieronder gezet. En met name dat maakt dat bij die achterban... en dan heb ik het in dit geval even over de Kamercentrales... de afdelingen van de VVD-partij... ja nog steeds in verwarring zijn... Ja. en eigenlijk die verwarring alleen maar groter is geworden. Ja, want aan de ene kant heb je dus de Zelstra die het heeft over maatwerk... en dan denk je, nou, daar valt misschien wel iets te schuiven. Uh, ja. uh, Dijsselbloem had het ook over maatwerk. Ja. En dan heb je dus Blok, uh, die een tijdje later zegt: nee, er komt niks van in. Nee, Blok en uh, in dit geval Kamp, die dus uh, bij uh, ook de onderhandelingen als ja. informateur bijwoonde, ja, die was weer vrijstellig. En dat maakt toch, uh, ja, het, het is natuurlijk allemaal uh, uh, uh, politiek gevoelig. Dit is natuurlijk he, in het proces van geven en nemen... iets wat de VVD heel duidelijk heeft gegeven aan de partij... gegund aan de Partij van de Arbeid. En dat maakt het voor hun heel moeilijk om hierin te gaan bewegen... zonder de Partij van de Arbeid tegen, de, tegen het hoofd te stoten. Mm. Maar goed, ondertussen worden ze bestookt... door uh, duizenden reacties van uh, boze VVD-kiezers. Uh, de achterban vindt het niks en het regent opzeggingen. Ja, en is er morgen en overmorgen ook nog een VVD-congres... waar natuurlijk ook weer veel reacties loskomen? Ja, nou ja. Ja, wat we dus nu zien is dat ze proberen... <coughs> nee, sorry, dat VVD-congres is later overigens. Hè, dat is 24 november. En voor die tijd, um, uh, hoera, hoera... Uh, de partij gaat het ook echt proberen uit te leggen aan de achterban. Zijn uh, nou, zo'n stuk of acht, negen... Uh, bijeenkomsten over het regeerakkoord gepland om uitleg te geven aan de leden. Ja. Uh, en dan 24 november is dat congres. Maar goed, dat heeft al geen invloed meer. En dat is nooit zo geweest bij de, partij, bij de VVD. Op uh, regeringsdeelname en op het regeerakkoord. Dus ja, ze kunnen praten wat ze willen in de achterbanden. De partij gaat het gewoon doen. Dat lijkt nu een beetje de lijn. En dan proberen, proberen die scherpe kantjes eraf te halen. Maar dit gaat nog wel even door, denk ik zo. Nou ja, het punt is natuurlijk. Kijk, de Partij, van de, uh, de Partij van de Arbeid wilde dit graag. Waarom? Uh, om uh, de arme mensen of de mensen met een uh, modaal inkomen... toch een steuntje in de rug te geven in deze moeilijke tijd. We gaan dus uh, volgen, vanaf volgend jaar 16 miljard bezuinigen. En dan zie je dat die groep tot modaal, dus zeg tot 33.000 euro uh, per jaar bruto... die gaan naar 0,2 procent op vooruit... En de rest daarboven moet dus gaan inleveren. En waar zie je nu die pijnlijke piek voor de VVD? Dat is precies, uh, zijn de mensen met een opleiding... die net boven het maaiveld uitkomen, 40, 50, 60.000 euro. Die betalen het gelag en dat ja. komt heel pijnlijk aan bij de VVD. Maar als je even uitzoomt, kun je je afvragen van... ja, misschien hebben de mensen onder modaal... de afgelopen jaren de klappen gekregen. En is het misschien wel eens goed dat die rekening... nu ergens anders komt te liggen. The voice of reason van Michiel Breedveld. Ja. <laughs> Michiel, dank. Tot snel weer. Tot snel. Marx Rutte, zo noemde de Telegraaf onze demissionair premier vandaag. De Telegraaf die gaat voorop in, uh, in de fijne commentaren. Uh, die krant staat natuurlijk bekend om zijn sterke koppen. Zometeen hoor je een man die Telegraaf koppen spaart. En voor ons de parels uit zijn collectie op een rij zet. Dan hebben we nog even wat bekervoetbal um, updates. FC Twente is dus uitgeschakeld. Je hoort het net van Henry Schut door met 2-1 te verliezen van Den Bosch. En er wordt nog wel gespeeld bij Herenveen. De Vriezen staan met 1-0 voor tegen Hollandia en AZ staat ook op voorsprong, namelijk met 1-0 tegen Snake. En Feyenoord is net begonnen, daar is het nog 0-0. Radio 1, Willemijn Veenhoven, BNN Today. Zes dagen opgesloten worden in een glazen huis, niks te eten krijgen en alleen maar plaatjes draaien voor het goede doel. En dan komt het moment waarop bekend wordt gemaakt hoeveel je hebt opgehaald. Leiden we ten af! Drie. 2, 1, go! 8 miljoen 621.004 euro! Ja, van alle edities Series Request... werd er vorig jaar in Leiden het meest geld opgehaald voor het Rode Kruis. Nou, dit jaar is er natuurlijk weer een glazen huis van 3FM. Dit keer in Enschede. En de man uh, die daar eigenlijk... Ja, de mastermind, <laughs> mag ik wel zeggen, achter dit hele uh, series Request is Michael Sturr. Goedenavond, Goedenavond. de producent. Um, deze week werd bekend hè, wie er op het uh, eindconcert optreden. Caro Emerald, Kane, Go Back to the Zoo. En dat deed ons denken, hoe staat het eigenlijk met de voorbereidingen? Nog 47 dagen? Ja, voordat ze het huis ingaan. Voor voordat mij, mij ligt dat iets anders. Ik Jij heb bent nog een kleine maand. Je hebt nog een kleine maand. Ja, we gaan rond 3 december gaan we beginnen met bouwen. Ja, Maar jij bent al maanden bezig. We zijn al een tijdje bezig, ja. Ik denk dat we nu op kantoor met een man of drie, vier continu alleen maar aan Ciri Sequest werken. Maar er wordt pas 3 december opgebouwd. Wat doe jij nu dan zoal? Ja, wat doe je? Nou, ik kom vandaag uit Enschede. Ga daar nog weer een keer locaties bekijken. Ik heb gesprekken met mensen. je weet toch waar dat ding komt staan? Ja, dat weet je. Wel, alleen uh, uh, uh, wat, wat, wat speciaal in Enschede gaat zijn, is dat een groot gedeelte van de backstage in een kerk uh, gaat plaatsvinden achter het glazen huis. Nou ja, zo'n kerk heeft natuurlijk een, een kansloze akoestiek. Als je daar zeven dagen in moet werken, dan word je echt gek van alle galmen ja. en ga zo maar door. Uh, dus wij zitten nu al uh, op kantoor te brainstormen van ja, hoe ga je die akoestiek weghalen? En een van de ideeën die dan bij ons naar boven komen, is om bijvoorbeeld de hele uh, plafond te vullen met uh, heliumballonnen, zodat je in ieder geval uh, wat, wat, wat, wat makkelijker ja. kan werken. Daar. Leuk dus... voor als je je verveelt ook. Ja, ik ja. ja, ja, ja, ja, ja, kan lekker ja. praten. Maar dus, dus weet je, uh, en dat, dat, dat zijn eigenlijk alleen maar dingen die je, die je uh, uh, uh, kan doen op het moment dat je vaak naar de locatie gaat. Um, ik, ik zorg ook dat er een soort uh, huwelijk tussen, uh, tussen de productie uh, en, en, en, de, en de gemeente ontstaat, want dit kan je niet gewoon uh, uh, van, van, vanaf uh, dit moet je, dit moet je, je, moet, je moet lang aan elkaar wennen om te weten... het is zo'n gecompliceerde productie... dus je moet lang de tijd nemen om aan elkaar te wennen. Wat ja. wil jij? Wat wil ik? Hoe kunnen we het ja, samen oplossen? Ja, want even oplossen. voor de helderheid... er komt van alles bij kijken natuurlijk. Jij overlegt ja. met, met politie, met ja. gemeenten... Met, nou ja, met, met de ondernemers daar... Met alles en iedereen. De wensen van 3FM, de wensen van de NOS die de uitzending maken van BNN. Dus, uh, ja, we, we zijn uh, als productiebedrijf een soort spin in het web om alles uh, ja. te regelen. En ervoor te zorgen dat iedereen comfortabel kan werken en dat de stad ook blijft. Wanneer is. ben jij hiermee begonnen? Uh, ja, vanaf dag één. Uh, in 2004 is de allereerste Serie Quest geweest. Daarvoor, jaar ervoor, het jaar daarvoor is er een soort rijdende uh, bus geweest. Uh, uh, en dat waren eigenlijk de voorlopers van Serie Quest. Dus we hebben ze eigenlijk allemaal geproduceerd. Ja, ja, want jij, als ik het goed begrijp, komt het idee van het glazen huis... dat komt eigenlijk van jou. Nee, nee dat heb je dat niet goed. Dat begrijp ik niet goed. <hijf> Hoe is het eigenlijk begonnen? Hoe is het bedacht? Um, het is bedacht uh, omdat... Uh, we in december uh, wou 3FM een tour doen, dus we hebben uh, een tour met een bus geproduceerd, hebben uh, geld opgebracht toen voor Villa Pardoes, en uh, we merkten mm. dat dat heel erg leuk was en dat we heel veel bekendheid uh, hadden in het land, alleen er was weinig zichtbaarheid. En toen heeft iemand bij 3FM gezegd van, er is in, uh, in Vleuten volgens mij was het een voor een, een, uh, SimCity, zo'n spelletje, uh, is er een, een gezin die een dag in een glazen huis gaat zitten. En ik ben daar wezen kijken en uh, nou, dat was Inderdaad, een aantal containers zoals je nu het glazen huis kent, met, met ramen ervoor. En we hebben dat zo aangepast. En zijn uh, het eerste jaar in, uh, in, op de Neude in Utrecht. Zijn we heel klein. Heel klein, echt ja. met, met, met zes portercabins erachter. Zijn we, zijn we begonnen. En uh, ja, toen redelijk overrompeld door succes. Ja. En inmiddels uh, is het natuurlijk in, in weet ik veel, veel buitenlanden overgenomen. Ja, het, is, uh, ja. het, is ja, het is worldwide gegaan. Ja, maar we proberen toch nog wel het uh, eenvoudig te houden. We nemen uh, alleen maar de spullen mee die we nodig hebben. We, we, we realiseren ons heel goed dat we geld inzamelen. Uh, en dat houdt ook in dat we natuurlijk gewoon normaal willen kunnen werken. Maar niet met uh, extra uh, uh, smuk eromheen. Nee, gewoon lekker bezig houden. En dat is ook ja. de reden waarom het glazen huis in uh, want we krijgen veel aanvragen van uh, architectenbureaus. van Je zou het zo kunnen doen en zo. En dan wordt het nog mooier en nog... Nee, het moet gewoon basic blijven. Ja. Het moet gewoon ja. echt... Ik ben vorig jaar uh, heb ik een, een toertje gekregen achter de schermen in Leiden. Ja. En het is fantastisch. Want het is, het, is een, het, is, het is eigenlijk een dorp. Het is gigantisch. Maar ja. het is wel uh, koud. En in die, die Porto Cabin staat er dan wel ergens een dingetje te loeien... Mm -hmm. maar voor de rest is het gewoon ja. vrij basic. Ja. Wat ik me afvroeg is altijd leuk om even zo'n lijstje door te nemen. Hoeveel kilometer kabel gaat er naartoe? Nou, NSGD? Ja, dat ligt een beetje aan, want er zijn natuurlijk heel veel verschillende kabels... maar ik denk dat als je alles bij elkaar optelt... dat je tussen de 15 en de 25 kilometer kan zitten. Dat is best veel. Dat is best veel. Hoeveel mensen lopen er rond straks? Um, ik ga ongeveer altijd uit van een 150 tot 200 per 24 uur... Kijk. Want uh, het is 24 uur show, dus het houdt ook in dat je 24 uur productie moet draaien. Ook beveiliging. Uh, oh. Je hebt het ongeveer over 4 5.000 uren aan beveiliging die erin gaan zitten. Dus het is, het, het is inderdaad groot, maar uh, wel, we houden het wel uh, het liefst zo klein mogelijk en compact. Jij bent de, je bent de producent, jij moet het overzicht houden op alles. Wat, wat, kan er, wat zijn de ergste dingen die fout kunnen gaan? Um, de, de, de, kleine correctie. Ik ben wel producent, maar voor, voor dit project verzorgen we de volledige locatieproductie. Dus inhoudelijk uh, bepaalt 3FM en, en, en de, de tv-partners. Ja. Uh, dus daar hou ik me niet zo heel veel mee bezig. Ik hou me wel bezig met wat er op het plein gebeurt, wat er in Enschede de gebeurt. De locatie. En de locatie. Ja. Um, en, en, en, en, en jouw vraag was... Nou ja, er... Maar, er kan natuurlijk van alles fout ja. gaan. Wat, ja. waar, waar ben je het meest bang voor? Waar ik het meest bang voor ben is... Uh, uh, nou, ik, ik, ik, ik, ik vind altijd dat zodra mensen zich ongemakkelijk voelen in, in, in een werksituatie... en je kan dus bijvoorbeeld niet meer de openbare orde uh, uh, garanderen voor, uh, voor je ploeg... Hè. het is niet mm. veilig, dat vind, ik, dat vind ik echt heel vervelend. Is dat wel eens gebeurd? Um, ja, dat is wel eens een keer gebeurd. Maar dat, dat dronken mensen die er ja, voor het huis ja, staan, ja, die stormen je, dan um, terrein op achter. Ja, Nou, Of, of zo'n trein opstormen, dat, dat niet. Maar dan krijg je via politie signalen van, joh, de, ze zijn uh, uh, wat van plan. En uh, daarom hebben we dus nu al zo heel veel contact met de diensten in Enschede. Zodat we alle scenario's die er zouden kunnen zijn, projecten. Ik zou een... Ja, hè, daar zit de, ik ook de, meteen aan daar denken. Daar moet je wel rekening mee ja. houden. En dat doen we dus ook. Dus we zijn echt tot in alle details, met alle diensten, zijn we aan het kijken. Hoe kunnen we een heel veilig evenement neerzetten? Dus als je dit hoort in je had plannen, het wordt goed beveiligd. Absoluut. Ja. Succes. Dank Dit is even stressen voor jou, denk ik. Ja, het gaat wel. Ja, je ziet ja. Er eigenlijk vrij relaxed. Ja, ik ben erg zen. Ik ziet er heel zen uit. Michael Steur, dus de grote man achter CSU Quest. Nou ja, één van deur, maar in ieder geval, hij een zorgt ervoor deur. dat het op de locatie allemaal helemaal goed komt. Dank je wel. Radio 1, BNN Today. Groot, dik gedrukt en rood onderstreept schreeuwde vandaag de voorpagina van de Telegraaf tegen de plannen van de VVD. Heb je het gelezen, Michael? Nee, ik heb nee? het niet gelezen. Nou, dat was echt gigantisch. En de allergrootste letters op de voorpagina en daarbij ook nog de briljante uh, slogan Marx-Rutte. Die natuurlijk, had ik wel gehoord. Ja, een verwijzing ja. naar de bebaarde grondlegger van het communisme, Karl Marx. Nou, de krant is natuurlijk eigenlijk al uh, jaren een creatief bolwerk met haar koppen. en Daarom heeft... Telegraaf-koppenverzamelaar, die bestaat, Ronald van der Aert... voor ons een top 5 gemaakt van wat hij de allercreatiefste vindt. Here is Vijf. Een krantenkop naar aanleiding van de verhoging van de btw-tarieven. De kop luidt sigarenwinkel, heeft tabak van hoge btw. Vier. Trouwerij in een Alderheim-filiaal. De hele korte maar alleszeggende krantenkop. Ja. En dan A met AH. Drie. Naar aanleiding van de bouw van de sluiskeeltunnel in Terneuzen. Daar zochten de bouwers een uh, vrouw om de boor die moet gaan boren te dopen. Boor zoekt vrouw. Twee. Een kop naar aanleiding van het feit dat uh, statiegeld steeds minder voorkomt. omdat flessen niet geretourneerd worden. De kop luidt dan ook statiegeld op zijn retour. Eén. Nou, één. Een kop die. Ik eigenlijk niet heb niet eigenlijk voorbij gezien komen. Zo mooi, zo allitererend, zo prachtig. Uh, een kop die alles zegt over de verkiezingen. Een kop die één klap duidelijk maakt waar het om ging. De kop luidt rechtsom of Samson. Rechtsom of Samson, dat was ook wel, ja. <laughs> Luc, zo meteen, na negenen, wat uh, heb jij voor ons? Nou, ja, Today's Topics, met onder andere nieuws over de geboorte van een olifantje. In Amersfoort is hij geboren, in de dierentuin niet, in de plaatselijke Albert Heijn natuurlijk. En de vraag aan jullie allebei eventjes, Michael en Willemijn. Um, hoe zie je of een olifant een mannetje of een vrouwtje is? Ja, Op een bijzondere manier kun je dat zien. Ja, uh, weet ik niet, Luc. Gewoon uh, even goed kijken, denk ik, hè? De lengte van de staart. Zou gunnen. Zometeen het antwoord. Het is trouwens een prachtig beest om je luisteren. Hele mooie uh, donkerblauwe ogen. Hè, dat kleur nog bij. <laughs> een mooi flirrupje, mooi staartje. Grote flaporen. Dus uh, een vader kan niet trots zijn. Ja, lijkt me wat op jou ook. Hè, als je het zo bekijkt. Zo. Ja, een beetje. <lacht> nee, ja. Dat zometeen in deze talk. <lacht> Ik heb toevallig hele kleine oren. Maar ah, ja. dat geheel ja, terzijde. Na negenen, nog uh, waar hebben we het over? Het uh, is donderdag. Dat betekent dat we het altijd over crime hebben. Onze crimeman Mick van Weli is hier. En we hebben het over uh, massagesalons die geen massage. De salons zijn, maar gewoon bordelen. En er zit een hele reden achter dat steeds meer vrouwen in, in dat soort salons gaan werken. En niet meer gewoon achter de wallen, achter de ramen. Dat is zo meteen allemaal, maar eerst het nieuws van half negen. Van negen.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 Die heeft er gelijk. In hele grote lijnen hebben wij gelijk. Dit is een brug te ver. Radio 1. Er moet gewoon echt wat gebeuren. Zo simpel is het. Het nieuws van alle kanten. Schat, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, Sjaak is visser en een voetballer. Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Zorgelijks ja. verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizen. Wat kost een